12 uur. Bartemoog moet met het NS-journaal. Het Nederlandse leger heeft te weinig aandacht voor de veiligheid. waardoor militairen tijdens hun werk gevaar lopen. Dat concludeert een commissie die namens het ministerie van Defensie. het ongeluk met een mortiergranaat in Mali onderzocht. Twee militairen kwamen om, een derde raakte ernstig gewond. Volgens de commissie moet Defensie een speciale veiligheidsdirectie aanstellen. om het structurele gebrek aan aandacht voor de veiligheid op te lossen. De commissie heeft niet beoordeeld of Defensie juridisch aansprakelijk is voor het mortierongeluk. De transportsector wil bij extreme weersomstandigheden zoals gisteren... voortaan direct door Rijkswaterstaat op de hoogte worden gebracht van de gevaarlijke plekken op de weg. Transport en Logistiek Nederland reageert daarmee op de aankondiging van minister Van Nieuwenhuizen... dat ze met de branche in gesprek wil. Ze wil vooral weten waarom gisteren zoveel vrachtwagens de weg op gingen ondanks de waarschuwingen van de overheid. TLN wijst de suggestie van de hand dat truckers door hun werkgever onder druk zijn gezet. De schade die de zware westerstorm van gisteren aan huizen en auto's heeft veroorzaakt... komt uit op zeker 90 miljoen euro. Dat is een eerste prognose van het Nederlands Verbond van Verzekeraars. Op sommige plekken waren complete daken van panden gerukt. De schade aan overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector is nog niet meegerekend. Justitie heeft vorig jaar ruim 220 miljoen euro afgepakt van criminelen. Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk middel... om georganiseerde misdaad en veel voorkomende criminaliteit te bestrijden. Het OM zegt dat criminelen wel steeds gewiekster worden... in het wegsluizen of het onder de radar houden van geld. Het weer nog verspreid over het land vallen nog enkele buien... met ook kans op onweer, hagel en sneeuw. Tussendoor schijnt soms de zon...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 Goedemiddag. Fijn dat u allemaal weer luistert. Henny. goedemiddag. Goedemiddag al. Laat je eens horen. Nou, is niet zoveel te horen. <laughs> het gaat sinds, niet goed met je, hè? Sinds dinsdag uh, de hele week platgelegen. Maar ja, ik denk, ik uh, kan niet wegblijven. Uh, nee, radio gaat altijd door, toch? Gaat altijd voor, hè? Ja, precies. Maar ja, uh, Henny, uh, we zullen je een beetje uit de wind houden. Heel goed. We hebben wel een bijzondere dag, hè? Want dorpsgenoten Joke Broers en Daphne Mus zetten zich vandaag in het uh, vliegtuig. Om voor War Child de Kilimanjaro te gaan beklimmen. En dat is natuurlijk een heel spannende gebeurtenis. We gaan proberen dat te volgen. Dan houden we je in ieder geval op de hoogte of het ze lukt. Ja. Achter, we... de, achter de knoppen, Charles duikt natuurlijk. Ja, ja. ja natuurlijk, zeker. Dat is Charles. Goedemiddag, de moe van het foto's maken van de storm. <laughs> nou, ja. Uh... Ik heb, moet eerlijk zijn, ik zou gisterochtend zou ik uh, naar buiten gaan om wat foto's te gaan maken. Terwijl het stormde, uh, ja. maar daar ben ik heel snel van teruggekomen. Want op hetzelfde moment dat ik mijn jas naar trok, stortte er bij ons een stukje muur op ons glazen dak van de serre. En nou, ja, dat liep gelukkig goed af. De, de wonder boven wonder is het er niet doorheen gegaan. Oh. Maar gewoon wel een hoop, een hoop uh, puin en rommel natuurlijk. En toen bedacht ik me ineens, ja, dat kan ook uh, een pan op mijn auto vliegen, dus laat ik maar gewoon lekker thuis blijven. Nou, dat heb je verstandig gedaan, hè? Want ja. als ik die beelden toch zag in het journaals, allemaal, ja. hè? M maar niet ik wel te geloven. We hebben wel smiddags nog even een rondje gemaakt, ja. En dan uh, kom je natuurlijk later al ongevallen bomen tegen. En in Heemstede was er ook op de voorweg een auto getroffen door een boom. Dus ja, dan, dan, dan eigenlijk de, de beelden die ook op het Nationaal nieuws ziet, zeg maar. Ja, ik had een afspraak in Almere en ik ging op weg. En ik uh, stond al uh, voor de A9 in de file. En uh, nou, dat, dat schoot niet op. En er gebeurde helemaal... Uh, het ging niet voor of achteruit. Ik denk, nou weet je wat, ik keer lekker weer om. Ja. Ik ga lekker naar huis. Groot gelijk, joh. Ja. ja. Zeg, nou, ik lag in bed, dus ik heb nergens Jij ja, lag in bed. <laughs> <op. laughs> ook lekker met zo'n storm, hè? Ja. Hey, Een beetje Jos, kamperen, hè? Jos de Jong is er vandaag, maar we hebben ook al, alweer een gast natuurlijk. Justin ja. Luiten ja. van de SV Zandvoort. En die komt vertellen over hun uh, trainingskamp dat ze gehad hebben. Oh. Ja, dat gaan, gaan we nog doen. We gaan vanmiddag weg. Oh, jullie gaan oh, nog weg? Okay, ja, nou, ik word ook de... henny ziek was. Denk ik denk, nou ja, kan ik niet wegblijven natuurlijk om Henny heeft gestekt uh, uh, bij te staan. Hartstikke aardig. Waar gaan jullie naartoe dan, uh, Justin? Wij gaan uh, naar Papendal. Oké, okay, dus leuk. Uh, ja, morgen zijn we daar een wedstrijd. Het is natuurlijk een, een geweldig topsportcentrum ja, in Nederland. Ja, dus, uh, en tegen wie spelen jullie morgen? Eh... Uh, die... Dat antwoord moet ik even schuldig blijven. Uh -huh. Maar ja, er ligt sneeuw morgen, dus ik weet niet of het doorgaat. Dat zien we dan wel weer. We gaan even naar muziek en dan gaan we naar André Janssen. En dan gaan we uitgebreid met Justin praten ja. over zijn verwachtingen van het trainingskamp. Bijna duurlaag.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 We are sailing to Philadelphia a world away from the time. Sailing to Philadelphia to draw the line. Ja, de man van Dire Straits is dit, Mark Knoffler. Met sailing to Philadelphia, nummer wat overigens ook werd opgenomen door niemand minder dan Bruce Springsteen, mannen. Mooi nummer hoor. Ja, prachtig. Ja. Ja, zeker. Erg mooi. Hey, ik hoor uh, een telefoonlijn. Ja. Dat betekent? Dat dat nog werkt, hè, na nou die storm. <laughs> ja. We kunnen zomaar de lange leegte bereiken. Ja. André, goedemorgen. Of goedemiddag eigenlijk al. Het is hier al middag, hoor. Hebben we een tijdverschil? Ja, een beetje. ja uh, maar Je moet vandaag geen rekening met mij houden, want ik ben een beetje... Je weet wel. Ja. Maar wat gebeurt er weer allemaal in het wielrennen? Ja, nou, uh, leuke dingen. Uh, uh, Sagan heeft uh, een heuvelachtige aankomst gewonnen vannacht. Was gelijk weer raak, hè? Het is, uh, ja, want uh, de beste renners werden losgereden en vooral de snelle mannen natuurlijk. Alleen uh, zelfs de echte klimmers werden gelost. Ja. En uh, Sagan zit nog bij de eerste, dus Richie Porte zegt van, uh, hoe krijg je dat dan voor elkaar... Het was een hele zware klim in de finale... en Sagan zit er gewoon bij. En die wint, ja, uiteraard dan het sprintje. Ja, leuk, man. Ja. Wat ook nieuws is, André... Celsius was het daar. Wat zeg je, sorry? Het was 47 graden Celsius. Ja, het is, is flink ingekort, hè, die rit. Maar het is natuurlijk toch belachelijk, hè, deze 20 kilometer, 20 kilometer, en dat was de vierde rit. De dag daarvoor was 20 kilometer ingekort. Niet meer. Nee. En die jongens die gingen na de etappe onmiddellijk de zee in kleren af en in een blote te zeeën. Helaas zijn er geen foto's van. Nee, maar het was wel op journaal, dus dat is wel leuk. Ja. <laughs> hey, heel even iets anders. Wij hebben uh, uh, een meisje dat rijdt de koppelkoers. In de, dat is de 20-jarige Velsebroekse Tessa Dijksman. En ja. dat doet ze in de Zesdaagse van Bremen. Leuk, hè? Ja, ja. Nou, dat deed ze in de Zesdaagse van Bremen, want dat is al een paar dagen voorbij. Oké. Okay. Ik heb er uh, zelfs film van uh, op Waf geplaatst. Uh -huh. Want uh, de Nederlandse Kirsten, Wild uh, en uh, Irene Rijmakers die hebben gewonnen. Ja, leuk hè. En die vrouwen die doen het helemaal niet slecht in de koppelkoers. En het, de, de oorsprong zit natuurlijk ook weer bij de enthousiaste mensen in uh, Alkmaar op de winterbaan daar. Ja. Het is altijd nog jammer dat ze geen promotie willen plegen voor hun activiteiten. Maar er zitten dus uh, wel een stuk of twaalf uh, bezoekers... <laughs> is het Nationaal Kampioenschap Steren, waarbij Reinier Honig weer favoriet is. Gelukkig, <laughs> sorry, na zijn ongeluk vorige week hij is aangereden, de favoriet en de kampioen van Nederland Steren. Maar hij mag toch starten. Ja, mooi. Reinier Honig in Alkmaar, dus allemaal op de 20e morgen naar de wielerbaan in Alkmaar. Het is weer een atmosfeer die uh, te snijden is. Leuk, hè? Amy Pieters, trouwens, waar je het over had... die uh, is aangewezen als koppelgenote voor Kirsten Wild... voor het wereldkampioenschap maanwielrennen, Nou, zie je. En, en dan... ook weer iemand uit onze buurt, leuk. hè? Zwanenburg. Ja, nou, uh, hartstikke leuk voor zo'n meisje. Ja. En uh, die, sport, die, uh, die vrouwensport is inmiddels een gewone volwassen sport geworden... En niet meer van uh, 18 meisjes fietsen ook een stukje. Nee, precies. Het zijn gewone profs die uh, hun eigen circuit hebben. Uh, en ze blijven maar roepen... ja, we willen net zoveel verdienen als de man. Hè? Nou, dan moet je net zoveel kilometers fietsen, vind ik dan. Ja, nou, misschien komt dat. Ja, nou, ze rijden inmiddels wedstrijden van 150 kilometer. Daarom. Uh, denk erom dat die top uh, heel serieus is. En we nemen dat ook serieus. Ik wil even met je over de UCI praten. Want die ja? willen dus niet dat uh, Lance Armstrong... ...naar de ronde komt. Ach, ze kunnen zoveel willen. Ja, is toch belachelijk. De Armstrong wilde vorig jaar de UCI kopen. Ja, dat ja, kan niet ja. ook, hoor. Ja, en uh, dat heeft uh, Rini Wachmans mij verteld... ...dat hij dat veertig jaar geleden ook wilde ja. doen. Ja. En hij heeft zelfs een bot gedaan. Oh, joh. En dan, uh, maar ja, er zijn een aantal mensen... ...die blijven aan dat plus hangen. Ja. En uh, ja, het is een... ...een, een bobo-club geworden... ...maar dat moet het ook zijn... Anders is het natuurlijk ten dode opgeschreven. Ja. Maar ja, nu, nu dat ze dus weer adviseren om uh, Sky uh, te vragen vroem uit koers te halen... Ik, ik snap het niet hoor. Ik bedoel, we zijn de enige sport waar alleen maar over doping wordt geluld. Terwijl het een prachtsport is. Ja, ja het is zo jammer dat uh, dat, dat altijd prevaleert. Hè? Ik heb vandaag ook gezegd, ga nou eens op de feiten af. En als je bij een rechtszaak komt, minste, uh, de kleinste rechtszaak... is er horen en wederhoor. Ja. He, en aan de ene kant zijn er experts... en er is het openbaar ministerie dan vaak... en aan de andere kant is het de verdediging. Nou, de verdediging moet ook de kans krijgen... om zich volledig en goed voor te bereiden. En deze man vroem is veroordeeld... toen er iemand uit de school heeft geklapt... van binnenuit uit de kringen van de UCI. Er zijn meerdere gevallen geweest in de afgelopen tijd... bij het tennissen, zoals Wagendorp <lacht> van de week ook verteld. Ik heb het hele verhaal van Wagendorp gepubliceerd... <lacht> en ik promoot zijn boekje ook... Want hij vertelt ook over Keizer Nero... die de boel al flikte op 67 jaar na Christus... Hè, door euh, sportieve fraude te plegen bij de wagenrennen. Ja, 800 en, voor Christus werd er al doping gebruikt, hoor. Dus, ach, dus daarom... Eh, laten we nou eens de focus uh, verleggen... en proberen bij die, bij die sport te blijven. Ik had vanmorgen ook weer een chat, een hele chat... een hele discussie van mensen. Ja, dit kan niet... En, en dat doen ze niet eens meer in het openbaar, want ik wil dat niet hebben op was. Ze nee, nee, nee. doen dat maar in, in de pullenplaatjes ja, en ik ook. voor de mensen die totaal geen idee van de sport hebben. De voetbalsport heeft in de Fuenteszaak heel goed gehandeld door te zeggen van jongens, we praten er niet over. En nee. doen dat dan ook niet. Nee. De journalisten hebben te horen gekregen van jongens, mondje dicht <coughs> over de voetballers die eventueel betrokken zouden zijn bij de Fuenteszaak. Anders kun je de interviews met onze verdetten wel vergeten. Ja. En dus doen ja. ze het niet. Dat is gewoon keihard gezegd tegen ja. die gasten. Ja, zo hoort en, het toch wel. Is die Fuenteszaak zaak slepende. En uh, hou er toch een keertje over op. Ik probeer het op mijn uh, Facebook page... Uh, Lance Armstrong Pardons ook naar voren te halen. Uh, ik heb de, de uitspraken van uh, Wagendorp, collega journalist Wagendorp, Waflid... ...en uh, prominent kenner van de sport... Uh, ...die een boekje erover heeft geschreven... ...en uh, dat boekje heet Vals Spel... ...wat ik van harte wil aanbevelen. Ja, dat deed je op Wavok, ja, ja, dat wil ik van harte aanbevelen... ...want hij, hij probeert de nuance te leggen... ...van jongens, denk nou eens na... hou nou eens op met die sensatiezucht. Ja. Uh, het, het, het, je mag zo'n groot sportman... Uh, niet die aantijging aan zijn broek hangen. Anketiel heeft zeven monumenten, ik heb ze alle zeven op wachtingen gezet, waar de man nog steeds aanbeden wordt Jacques Anketiel. Die heeft gewoon bekend... <laughs> hij zei altijd: van... Ik heb één keer een tijdrit gereden zonder doping, dan doe ik nooit meer, zit hij. <tied> Ja, Peter Post heeft het gewoon bekend. Steven Rooks heeft altijd gezegd van je moet zorgen dat je niet gepakt wordt. Enzovoort, enzovoort. Buiten de bekentenissen die daar zijn. Nou, in de voetbalsport weet ik alleen uitspraken van hele bekende voetballers... die mij in mijn ogen hebben gezegd... van nou, ik slik altijd door wat er aan mijn tong blijft kleven aan het flesje. En uh, ik heb nog nooit een wedstrijd zonder gespeeld. He, dat, dat zijn ook uitspraken die ik gehoord heb, en ik ga geen namen noemen, want we maken het allemaal niet kapot. Maar dat er grenzen worden opgezocht en opgezocht zal, zullen blijven worden in alle vormen van sport, is een feit. Ja. En... We houden het uh, positief. Ja, we houden het positief, want de sport is weer uh, aan de gang. We hebben prachtige beelden uit Australië, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Ik kan het heerlijk delen met alle mensen die dat leuk vinden... En uh, de zesdaagse, uh, Jorie Havik heeft weer uh, met gemaakt in Duitsland, uh, is die tweede geworden op een fantastische wijze. Ja. Uh, nu is Berlijn, de 25e begin, weer de zesdaagse. Kom op jongens, allemaal in de bus en een dagje naar de zesdaagse. is, is het... wel leuk hoor. Ja, prachtige sport. Ja. En uh, het is allemaal niet meer zoals men vaak gezegd heeft in het verleden. Even bij de les blijven, Charlotte, niet met die sleutels zitten klooien. Nee. Uh, <laughs> Het is niet meer in de tijd zoals de bol geregeld werd. Er wordt gewoon gekoerst in de zesdaagse klaar. En het, het was ook tijd als de zesdaagse in Rotterdam weer genieten. Nu hebben we Berlijn en daarachteraan uh, is. Jurie uh, uh, Havik gekoppeld aan de Pauw. Die, uh, die Belgische uh, partner van de ketelen. En uh, nou, Jurie is inmiddels een favoriet. Het is de grootste zesdaagse verdette op dit moment. Uh, in. Uh, dus de zaagse wereld. Ja. Even naar volgend jaar, uh, André. Van Keizerstam. Ja, André, even naar volgend jaar. De Tour de France. Die uh, start in Brussel. En dat is een ere uh, betoon aan Eddie Merckx. Ja. En uh, uh, het is op 6 juli, hè. En de ja. eerste etappe is over 192 kilometer met start en finish in Brussel. Rit voert onder meer over de beruchte muur van Gerardsbergen. Ja. Nou, dan betekent dat na een dag al het het, het, het, het, het... het klassement gemaakt is. Ja. ja dat zou, zou me niks verbazen. Nee. Leuk hoor. Ja, nou ja. Het is, ze moeten natuurlijk ook steeds meer concurreren... met de andere grote evenementen. Ja. Maar de publiciteit rondom de Tour de France, dus gewoon de televisie reclame... rondom de Tour blijft altijd nog... de duurste televisie reclame die er is... buiten de Olympische Spelen dan. Ja. In de, ja. In, maar de Tour is qua parcours ook niet meer bang om een, een, een risico te nemen. Gezien nee. de casaya etappes ook naar Roubaix toe in het verleden. Waar zelfs Quintana nog bij de eerste mee aan het strijden was. Ja, ja, ja. Nou, we kunnen een heleboel plezier beleven aan die Tour. En laten we hopen dat ook na de Giro uh, Dumoulin wil starten. Dat vind ik al heel wat als hij wil starten. Dat zou leuk zijn. Heel even het volgende. In de voetballerij gaat men aandacht schenken aan hersenschuddingen. Ja. Nou hebben wij Taco van de Hoorn, de 24-jarige van Roompot... die heeft ja. ook zo'n hersenschudding gehad. En die komt maar niet terug. Heb jij enig idee wat daarachter zit? Nee, nee. ik zou het niet weten. Sneu, hè, dat het zo lang kan duren. Ja, maar een hersenschudding... Ik, uh, mijn dochter heeft een keer een hersenschudding gehad... ...die heeft echt twee jaar lang flink last gehad. Ja, toch. Slecht slapen en weet ik veel. Ja, dat is, dat is iedere keer verschillend, hè. Er is geen enkele hersenschudding gelijk. Nee. Er is niet dé hersenschudding, het is een hersenschudding... ...en die is altijd anders. Dus het is een goed idee dat er meer aandacht aan geschonken wordt. Ja, zeker. Ik vind altijd het koppen al zoiets bijzonders. Ja, ja, Dat <laughs> de gasten zeker. dat doen. En, huh. uh, ja. Nou, morgen uh, debuteert men, ...debuteert of uh, speelt uh, Achilles 1894 weer... Tegen Winsum in dit geval. Het is een soort uh, topploegje uit de hoofdklasse in uh, Winsum. En uh, morgen oefenwedstrijd. En uh, de andere oefenwedstrijden zijn allemaal tegen eerste elftallen. Oké. Okay. Met onze A-junioren uh, onder de 19. Hm. En uh, ja, er zijn al een aantal uh, talenten weggeplukt door zaakwaarnemers ja, bij onze uh, ploegie. Ik ben benieuwd wanneer je zoon gehaald dus, wordt. Dus die, die zal voorlopig uh, die zit te wachten op een aanbieding van Jean Pel. <laughs> dat komt dan. Oké, okay. André, hartstikke bedankt. Tot volgende week. Oké, okay, tot volgende weekend, week. Fijn weekend, hè? Ja, dag. Dag. Ja, u luistert natuurlijk naar de papa's en de mama's. Cass Elliot met uh, uh, delegated to the one I love. Een yeah. we ja. Heb jij zo het ontmoet, Ron? Of? Nee, Nooit? nee, dat was... Sorry, maar dat was echt net even voor mijn tijd. Ja. Maar je hebt wel de mama ontmoet, hè? De mama. De, de mama. Welke ja. mama bedoel je daarmee? Ja, Jouw vrouw natuurlijk. Oh, dat is... Nou, als ik die mama noem, dan wordt ze pissling. Echt waar? Ja, natuurlijk. Nee. Hé, hey, Justin. Hé, hey Ron. Uh, hij zit er nog steeds. Zeker, weten. Ja, gezellig, ja, ik Ga niet meer weg hier. Nee. Maar gezellig. morgen ga je wel weg. want dan gaan jullie op training. En ja, We gaan stappen. vanmiddag weg. We gaan, vanmiddag. Uh, we stappen vijf uur de trein in. We gaan met de trein. Ja. En, uh, Naar Papendal. Papendal. Hey, en dan hoe lang duurt dat? Het hele weekend? Of, of, ja, we komen zondag eind van de dag komen we terug. Zondag eind van de dag. Ja. En, en wat gaan jullie allemaal doen? Um, nou, we komen daar een uurtje of zeven uh, aan. Dan gaan we wat eten. En ja, tussendoor is het nog een klein programma. Een avond nog een klein programma, een beetje gezelligheid. Niet al te veel, morgen weer vroeg op. Ja. Uh, morgen maken we een wandeling door het park heen. Ja. Uh, volgens spelen we een wedstrijd. Ja, en dan, uh, dan gaan we een beetje in de teambuilding werken. We hebben een sportieve gedeelte gehad en dan gaan we werken. Een Nou ja, dan gaan we wel <lacht> even een, een klein stapje maken, denk ik. Ja. En dan uh, zondag <lacht> hebben we nog een heel dagprogramma. Ja, okay. Dan stappen we in de kribus terug naar huis. Leuk. Hey, maar het leuke is dat, dat jullie zijn veel meer een team dan vorig jaar. Ja, je, je merkt wel dat het zweertje een stuk beter is. en uh, Ik denk dat het ook met name komt omdat, omdat naar mijn mening, het veldspel veel completer is. Uh, je hebt een aantal schakels erbij kunnen krijgen die, die voor deze ploeg gewoon heel belangrijk zijn. Uh, je, je ziet namelijk, als, als bijvoorbeeld Bud geblesseerd was, ja, dat het spel gewoon een hele andere vorm aannam dan dat hij nu weer fit is. en. Uh, ja, hetzelfde met Cas. Weet je, Kas was ook zoekende naar Bud en, en Nigel. En, en, ja, het is precies die, die, die schakels bij elkaar die, die zo'n team compleet kunnen maken. En dat, uh, ja, dat merk je ook in de sfeer terug. Je weet wie ik te sterven vind van het team, hè? Nou, zeg het eens: Nigel. Nigel, ja, maar. Uh, Nigel is, is heel belangrijk. Maar ik denk, ik denk dat, dat, dat de rest om hem heen net zo belangrijk is. Jawel, maar hij heeft zo'n doorzettingsvermogen. Hij is wel, wel echt een leider. Hij, is, ja. Hij, hij, ja. Heeft, hij moet wel eerlijk zeggen, hij heeft zich ook ontwikkeld tot een leider. Uh, hij heeft ook het voortouw genomen om natuurlijk met de jongens in contact te komen... om ze terug te krijgen. Uh, maar hij heeft ook het team daarna op genomen... door echt als leider te fungeren in het elftal. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat, dat prijst hem. Ja, maar je hebt wel gelijk hoor. Want uh, Henny, je kunt nog zo'n goede hebben. Hè? De Kruiven, Bergkamps enzovoort... Maar in hun eentje bakken ze er niks van tegen 11 ja, anderen, natuurlijk. Nou ja, nee? Goed, dat doen we doen het met een mannetje van 18 tot 20 dit jaar. En ja, uh, ja een mannetje of 18 tot 20 zijn allemaal even belangrijk. En uh, die moeten allemaal de, die punt achterstand die we hebben op stormvogels. Uh, ja. Ja, en in de eerste paar wedstrijden na de winstop uh, inhalen. Ik hoorde ja. nog iets anders, ik hoorde jullie net praten. Ted heeft bijgetekend. Ja, dat heeft twee jaar bijgetekend. Twee jaar, bij mij ja, twee jaar. Ted sonier en ik moet zeggen, het is een. Uh, een teambeelder en dat is belangrijk. Ja, ja. En als je deze groep met zoveel verschillende gasten... en zoveel sterretjes erin... tot een team te smeden, doe je het goed. Ja, goed. Kijk, het is natuurlijk niet zonder, zonder slag of stoot. Um, we hebben dan uh, van de week de uitzending gezien... van, uh, van Jos en, uh, en Henny met Ted. En dan kom ik wel naar voren. Het, het, een real beeld van Ted. Het is, het is echt een... een nou, het is een oud-militair. Hij is duidelijk, hij is strikt. Um, maar er is ook ruimte voor een grapje en een grolletje. En dat... Uh, en dat is wel belangrijk bij een trainer. Nee, natuurlijk, maar ik, denk, ik denk dat Ted het nog heel ver gaat schoppen ook in, in de wereld. Ook, ja. Als ik het zo hoor, hè, uh, jij zegt ook, hè, er lopen wat sterretjes rond in het team enzovoort. Maar dan heb je ook duidelijkheid en striktheid nodig. Ja. Om dat ja. Ja. Maar geef geeft ook de, de, de ruimte aan, aan die goede voetballers en aan de goede jongens, maar ook aan de, aan de mindere voetballers. En, uh, om hun om mening daarin te geven. En hun, hun, hun visie over het spelbeeld en hun visie over het te spelen spelletje. Uh, en daar houdt hij ook echt rekening mee. En dan gaat hij ook echt op zoek naar, naar oplossingen met, met die jongens. Ja, leuk. Ja, hoor, dat hoor is belangrijk. Je, hoor jij, uh, vind je zelf bij de betere of nee. de mindere speler? Nee, ik, ik ben een speler die in dienst van team voetbalt. En uh, ik heb al gezegd, als er een betere is, dan moet hij spelen. En dan hm. ga ik met plezier op de bank zitten en dan speel ik vijf minuten. En ja, en dat ja. doe je wel eens, hè, vijf minuten. En ja, dan dan ja, scoor je ja. ook Ja, En dan uh, pak ik <laughs> ook nog even een geel kaartje tussendoor. <laughs> even wijzen dat je het nog kan, zeg maar. Nee, uh, ja... Ja, but, uh, Je bent ook wel een beetje de man van de humor. Hè? Want toen Ted ja, bijtekende zeker. voor twee jaar. Toen zei jij... Maar, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, we zitten in de groep zeg, met, voor Voelborn Haarlem langs de lijn. En er komt zo naar voren dat Ted het bijgetekend is. Een beetje sarcastisch grapje maken. Nee, ik, vind, ik vind Ted een geweldige trainer. En uh, tuurlijk ben ik het niet altijd eens met hem. Maar uh, over het algemeen uh, heb ik weinig te klagen bij hem. Hij is de opvolger van uh, Laurens de Heuvel. Ja. En die had ik aan de telefoon uh, uh, gisteren. En toen zei ik... Laurens, mag jij HFC 1 trainen... Hè, nou uh, verdonkselt weggaat? Hij zegt... ja, dat kan met... met uh, hoe noem je dat? Zo'n extra toestemming. Ja. Als ik nu met TC1 ga halen. En me inschrijven. Ja, dispensatie. Ik zei... nou, dan gaan we nu de reclameborden... langs het veld zetten. Want als je de man in huis hebt... waarom zou je hem ergens anders vandaan halen? Nou ja, goed. Uh, ik, ik sprak Laurens bij die, bij die uh, nieuwjaarswedstrijd. Uh, ja. Yeah. Yeah. En uh, ja, Launus blijft ook altijd wel een, een, een speciale trainer. Het is een heel ander type dan Ted. Maar ik denk dat hij, uh, wat, wat hij bij ons niet voor elkaar kreeg... krijgt hij op een hoog niveau wel voor elkaar. Ja, absoluut. En zodra hij uh, goede voetballers op zich heen heeft... kan hij er echt een goed team van maken. En bij ons was het toch vaak jongens die afwezig waren... geblesseerd, werken. Ja. Ja. Dus hij kon geen vaste, vaste basisdrachten krijgen... Maar hij is maar ik denk een dat hij is een goede, goede tacticus, hè? Nou ja, ik geloof dat hij het bij Amsterdam ook niet heel verkeerd doet. En bij het HFC 2 doet hij het fantastisch. En ik denk dat het een hele goede, goede trainer zou zijn... Ja, ik weet het niet wat zou een alternatief zijn. Uh, Pieter Mulders ga je natuurlijk niet terughalen. Nee, hè. Dat nee. dat dat ga je niet doen, want hij heeft dat uh, zes jaar gedaan, is nu twee jaar weg. Nee, dan doe je dat niet. Die gaat met Ted naar Zwagerburg voor de andere plek. Ja, niet goed geld, denk ik, bij Rijnsburg. Ik denk dat ik laat zitten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee want hij, hij moet eruit. Hij moet eruit. Aan ja, ja, ja. ja. nou, het eind van het seizoen is hij niet. weg. Hij ligt overhoop uh, met de technische commissie, omdat hij op pokoe gehaald heeft tegen de zin in van die commissie. En ja, of je nou 30 punten haalt of 29 punten in acht wedstrijden of negen wedstrijden. Je gaat eruit, gewoon dat, ja. ja. dat is wel duidelijk. Ja. Nee, maar die gaat ook naar Spakburg, net als gaan, we, gaan we Nee, IJsselmeervogels. IJsselmeervogels. Ja, dat zeg ik. Maar hij gaat en spaak. Oh, sorry. Ja. Ja, ja. ja, de rode in de blauwe. Oh, ja. Nee, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja die, nee. in die zin. Ja. Oké, okay. uh, ja, maar dan wordt het toch... Uh, ja, dat, ik ben wel erg benieuwd uh, wie ze op de korrel hebben. Nou, ik denk dat je gewoon... Je hebt hem in huis. Waarom hm. zou je er niet over nadenken? Hm. Bracht dispensatie. Laat die jongen die, die, die TC1 halen en je bent klaar. is een echte, hele goede trainer. En een zeer amabel mens. Hm. Veel ervaring. Ja. Belangrijk hoor. Ja. Okay. Veel ervaring. Ja, dat is niet voor niks bij het clubs We gaan het horen. Maar goed, jij gaat lekker uh, op kamp. Wij gaan, uh, wij, wij gaan, uh, ja, uh, ja, Ted zei gisteren al, gekscherend, dat uh, als we ons niet konden gedragen, moesten we buiten slapen. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, dan komt de militairen in boven, natuurlijk. Moet je, ja. moet je een putje graven en dan, ja uh, mag je... We, we hebben natuurlijk eentje, die, die heb ook in deze zet, dus die zin gezeten, dus die begon op het een al uh, helemaal uh, gelukkig te kijken. Ja. Nee, eh... Uh, Hey, maar ik zou, ik zou me toch maar een beetje gedragen, want het gaat vanaf sneeuwen en koud zijn. Ja, en, ik heb het gehoord, maar ik gedraag me eigenlijk altijd op de trainingskamp. Ik, uh, ik ben oh, nooit zo... Uh, oh, alleen op de trainingskamp? Alleen op trainingskamp. Oh, oh, maar okay. ik, ik, ik kijk altijd heel erg uit naar de wedstrijd en dan, uh, daarna gaan we lekker gezellig doen. En dan zondag zo weer, dan. weer vroeg aan het ontbijt en fit voor de rest van de dag. Jullie ja. hebben een oefenwedstrijd en dan uh, zo langzamerhand dan komt die competitie er weer aan. Ja. Dat is wordt de ook eerste... wel weer tijd ook. wordt nou. zeker wel weer tijd. Ja. Ja. Wat ja. is de eerste wedstrijd? Uh, Robin Hood een uh, oude voorland volgens mij. Ik ja. Ken de club verder niet. Um, ja, goed. Het, het... Uit of thuis? Uit. Uit. En mm -hmm. dat, dat zijn standaard lastige wedstrijden, sowieso de eerste na de windstop. Ja. Um, maar we spelen ook tegen een, tegen een team met, uh, met voetballers die die eigenlijk in een moment een heel goed team vormen en ander moment eigenlijk puur voor zichzelf voetballen. Dus het is altijd maar afwachten in welke in welke staat ze zijn op zo'n moment. Ja, dan wordt, er wordt wel een breekpunt. Ik denk dat als je in de eerste drie, vier wedstrijden punten verspeelt, dan ben je klaar. En als je bij kan blijven en misschien dat de stormvolgens een klein foutje maakt... dan, uh, dan denk ik dat je, dat je, ja, dat je een goede stap zet. Ja, tuurlijk, joh Komt goed. Dank. Had jij een speciale muziekwens? Want je bent uh, toch weer helemaal door die sneeuw hier naartoe Ja, Ja, die windstorm, <laughs> regen, onweer. Er is niks in de hand, man. Het zonnetje schijnt, hoe eerlijk is het? Ja, ja dat is zo. Prachtig. Nee, ik heb, ik heb niks nee. speciaals. Oké, okay, maar de volgende is wel voor jou. Volgende is voor mij. Ja, ik hou toch even bij het oude. Uh, ik ben natuurlijk ook zelf uh, niet de jongste meer. Oh? <laughs> nee, nee, nee. Ze zeggen altijd, zo oud als je eruit ziet, word je niet. Dus, uh. Maar in ieder geval, uh, Fleetwood Mac, everywhere. Phenomenale muziek vind ik zelf. Free Mac, uh, bekend natuurlijk van het uh, grandioze album Rumors. En die ook heel rumoerig is altijd. En die is ook everywhere in Zandvoort. Dat is natuurlijk Joop van Esch. En die hebben we de telefoon. Nou, hoe ben ik niet hoor. Nee, je bent een keurig, keurig gedragende meneer. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Joop. Dag Joop. Jo. Beginnen met het grote nieuws wat jou ongetwijfeld blij gemaakt heeft... Want de Oranje-school, Oranje-Nasso-school, die heeft weer die beker gewonnen. En dan nou moet jij een nieuwe ja. kopen. Ja, en uh, mogen ze houden nu, hè? Ja, dat zeg ik. Daarom moet jij nou een nieuwe kopen. Ja, dat in totaal. En uh, we hebben het met deze beker heel kort gedaan. Want uh, een jaar of vijf, zes geleden hebben we een nieuwe aan moeten schaffen. En uh, volgens mij weer een nieuw. Maar dat is absoluut niet erg. Want dat doen we erg graag. En het is, we gaan het nu nog groter kopen. Uh, het is gewoon voor de, voor de jeugd zo ontzettend leuk dat ze die winnen We uh, ja. zijn er zo ontzettend trots op dus uh, dat doen we graag voor. maar het was een feestje dus Joop ja, dat is, is het altijd, sowieso het is uh, ontzettend leuk om mee te mogen maken uh, al die, die, die spelende kinderen en die, die, die, die, die rest van die school die aan het aanmoedigen is want het is grandioos hoor als je erbij bent Je zou voor de geinig keer voor ons langs moeten komen je weet niet wat je meemaakt uh, het, is, het is fanatiek uh, maar heel leuk geen leuk fanatieken, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, maar bij de meiden heeft de Hannie Schaf school gewonnen. Ja. Dat, dat is een aardig team, hè, geloof ik. Ja, um, laat ik zo zeggen. Ze hadden uh, gelijk aantal wedstrijdpunten. Ze hadden drie punten uit vier wedstrijden. Of negen punten uit drie wedstrijden, vier wedstrijden. En dat had uh, de ONS ook. Maar uh, Hannie Schafs had een beetje doelpunten gemiddeld. Vandaar dat ze eerste zijn geworden. En de ONS tweede. Maar uh, ondanks dat... Uh, de jongens bij de ONS waren eerste geworden... en dus was, dus tussen aanhalingstekens, uh, werd de ONS uh, opnieuw uh, schoolkampioen. Oké. Okay. Hé, hey, iets heel anders. Speciaal jubileum KLM open, niet op de Kennemen. Ja, dat is ontzettend jammer natuurlijk. Uh, maar ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoor. Uh, de, ook de Kennemen moeten aan, aan bepaalde regelgeving voldoen. En dat is dan op dit moment, uh, stel dat heel sterk, dat is die, die, die grasverbeteraars. En allemaal rotzooi is dat. En uh, daar zijn ze nu mee bezig. Uh, ook de, de, de waterbelavendheid van de greens en de teas en zo is, zijn ze aan het verbeteren. En het heeft gewoon een poos nodig. En ik, ik, denk, ik denk dat Ronda wel anders vanaf uit. Ja, ja ik, heb het, ik heb het inderdaad ook gelezen. En, en in het begin denk je dan van... Uh, hey, wat jammer nou hè, dat je ja. zo'n jubileum... Want het is natuurlijk een jubileum. Ja. Uh, ja. Dat je daar, daar niet aan mee wilt werken. Maar tegelijkertijd, dit is een proces dat neemt drie jaar in beslag. En als je ja. dat ingaat... Ja, daar kun je niet zomaar tussendoor zo'n groot toernooi organiseren. Ja. Want ze, ja. ze zeggen ook zelf hè, dat de plekken waar bijvoorbeeld die, die enorme... Uh, tenten en zo hebben gestaan... dat die nog steeds zichtbaar zijn... Hè? een paar ja. jaar na dato. Ja. Het, het kost gewoon enorm veel tijd om te herstellen daarvan. En zij ja. vinden... en dat vind ik ook terecht... Uh, ja, het, uh, ze moeten het hebben van de leden. En, ja. en die willen daar spelen. En uh, die willen dat doen... op een uh, goede baan. Dus daar kiezen ze voor. Ik vind dat heel uh, duidelijk. Ja, ja logisch. Het is absoluut, echt begrijpbaar. En ik vind, het, ik vind het jammer hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar uh, het is niet anders. En... Uh, uh, dan moet, het, dat, moet die honderdste keer maar ergens anders uh, uh, ge, uh, gevierd gaan worden. Want uh, het is eigenlijk natuurlijk een feestje. Ja. En uh, ja, uh, ik denk dat de Dutchen er wel goed in, in de aanmerking ligt daarvoor. Ja. Ja. Overigens zag ik dat jij uh, goed je best doet bij de uh, website van de Nederlandse Vereniging van de spelende journalisten. Die ja. ja. bovenaan. Ja, ik, ik ben uh, inderdaad uh, het afgelopen jaar uh, eerste geworden in de B-categorie. En ik ben nu gepromoveerd naar de A-categorie. dus oh, dan word je uh, ook gewoon eerste, toch? Uh, dat uh, gaan we wel voor, ja. Maar <lacht> nou, wel een mooi succes, man. Ja, leuk. Dat was leuk. Oh, dat is niet de bedoeling. Je nou, dan bel is je gelijk over je succes natuurlijk. Hé <lacht> <lacht> hey, Joop, uh, kwart voor zes, mooi in de Korven Sporthal. Wieringerland. En jij bent de enige die weet hoe je dat moet schrijven. Ja, op een ouderwetse manier. Uh, wat is de ouderwetse manier dan? Ja, met, met de gh horen en de hond. Oh. En een T op het eind, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja, uh, dat na een moeizame winst in de laatste wedstrijd. Ja, en uh, ze konden de vinger eigenlijk niet op de, op de juiste plek leggen waarom dat kwam. Maar het, het, het was slordig. Laat ik me vertellen, ik ben er niet bij geweest. Het was een uitwedstrijd uh, in de Zaandam. En uh, het was slordig. En uh, dan is uh, Windmills een hele fanatieke vereniging. Ja, en die, die, die springt er bovenop. Maar gelukkig uh, toch een uh, punten verschil gewonnen. Ja, de uh, punten dan werden dan gemaakt dan door twee mannen. Hè? Ron van der Meij, 27. Ja, ja, 27 dan, ja, Niels dan, ja, Krabbedam, 26. Maar ja, die hadden dus twee 53 van de 67 punten. Dat is lekker, toch? Ja, ja, tuurlijk. Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Uh, het is, uh, geeft wel aan uh, uh, dat ze keihard nodig zijn dat als een van de twee uh, uitvalt. Dan uh, moet je er nog, kan je er nog maar op één steunen. En ja. dan stopt het toch een beetje in de, in de productie van, uh, van de doelpunten. Toch een beetje jong talent zien uh, bij te krijgen, jongens. Ja, die hebben we wel. Dat hebben we de vorige keer gezien. Uh, maar ja, die jongen dat is zo ontzettend veel leren. Dus uh, hij is uh, 17 geloof ik uit mijn hoofd. En je moet ontzettend veel leren, maar hij heeft een oom, Marvin Martina. Ja, en die heeft in de top van Nederland gespeeld. Ja. Uh, alles van en zijn zusje ook. En dat is een meid van 12. Uh, dat van is een boom van de meid, ongelooflijk. Ja. Hij is zo sterk en je wordt, uh, die ziet er eigenlijk met de week beter worden. Dus is ook, als de basket vrij is, pak ze een bal en is ze bezig met die bal op die basket. Maar ze uh, kan niet de bij de jongen, op... de jongen spelen, dus het heeft weinig zin om daar te kijken. Nee, maar die, die meid die is nog te jong. Dus is twaalf jaar, ik wil. Het ja. is gevaarlijk. Je ja. moet hem oppassen. Je moet, moet ze koesteren. Maar we hebben vaak al gezegd dat uh, Zandvoort barst van het jeugdig talent. Ja. Eén van die uh, talenten is Melissa Boyden. Ja. Maar die heeft verloren? Ja, dit is alweer de bericht die ik al alweer van drie weken geleden. Ja, dat maakt er niet uit. Ze uh, is nu <laughs> bezig in Kroatië. Nou, kreeg ik van haar moeder kreeg ik een bericht zojuist daar ga ik heel even voor je opzoeken. Ja. En daarin meldt ze dus dat ze... Uh, Melissa is door naar de finale. Morgen op het ITF-toernooi van Bosnië. En oh, nou. ze, ze vergroeg in de halve finale nummer 2 uh, genoteerde. Met 7, 5 en 6, 2. Wow. En uh, Melissa is doorgekomen vanuit de kwalificatierondes. Dus hier is het hele toernooi is al bezig. En is een goed bezig blijkbaar. Heel knap zeg. Morgen finale. En ja... Uh, ja, en uiteraard hoop ik dat ze dat wint, maar het is sowieso een geweldige prestatie dat ze nu um, door de kwalificatie te komen en in de finale te komen. Dus ik vind ik geweldig. Ja, dat is echt geweldig. Super, het is echt een talent. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. En daar gaan we nog veel van horen denken om. Echt waar. Oké, okay, geweldig. Zaalhockey, redelijk succes allemaal. Ja, het, het, het houdt niet echt over. Um, ze staan vierde van de, van de acht dus ja, in de middenmoot. En uh, uh, komende zondag worden er weer twee wedstrijden gespeeld. Het, uh, afgelopen keer hadden ze een beetje pech eigenlijk. En ze moesten direct naar de ge eerste gespeelde wedstrijd, die tweede spelen. Uh -huh. En dat mag er toch behoorlijk in. Het is uh -huh. een, een, een, een sport wat, wat veel vergt ver van je lichaam. Je staat veel gebogen voor, voor over. En uh, je moet heel geconcentreerd spelen. Want die bal mag niet hoger dan 10 centimeter hoog komen. Dat soort zaken allemaal. Het, het is gewoon anders dan het veldhockey. je ja. uh, speelt maar met z'n vijven. Ja. Dus uh, je bent veel meer op elkaar aangewezen... dan uh, met z'n elven uh, het grote veld. Ze hebben en, wel een, uh, een uh, mooi uh, nieuw kunstgasveld, hè, ZHC? Ja, gelukkig wel. Uh, ja. Dat was ook keihard nodig. Want het aalfeld veld dat gedeeld met de SW Zandvoort... Uh, de voetballen mocht er niet meer op gebeuren. Want het was zand ingestooid, een grof zand. Uh, als je een slijding maakt, was je echt helemaal open. En um, ja. de polen de, de waren te, te lang eigenlijk... Uh, ...voor het hockey, waardoor die bal smoorde... ...en die geen snelheid kreeg. Yeah. En uh, bij de opening maakte wethouder uh, Gertjan jan Bluis bekend... ...dat er uh, dit jaar begonnen wordt met de bouw van een, uh, een waterveld uh, op Veld 1. Veld 1 is ook aan vervanging toe, dus het bestaat alweer een jaar of twintig. Yeah. En uh, ja, als je goed hockey wil spelen... ...dan heb je gewoon tegenwoordig een, een waterveld nodig. Ja, yeah, dat is, is heel mooi. Yeah. Het geeft snelheid... Uh, yeah. Uh, je krijgt een ander spelletje. Uh, ik, ik verheug me erop als dat hier in de zand kan komen. Dan kan je zelfs... Uh, internantie gaan spelen, als je dat wil. Dat zou leuk nou, zijn, hè? lastig toch? Ja. Hé, hey, Jokkebroer en Daphne Bus... die zitten in het vliegtuig. Naar de Sorry? Kilimanjaro. Kilimanjaro, ja, ja, ja. Ja, ja uh, het is, het is dus niet eigenlijk... het is niet een... Uh, en de klimming van de berg, hè? Je moet wel eventjes goed. Uh, uh, want die berg is bijna 60 kilometer hoog. Ja. Dan moet je echt de uh, uh, uh, ja, klimmer zijn met uitrusting en zin en dat soort zaken. Deze dames die gaan uh, wandelen. Er zijn bepaalde uh, paden naar boven toe. En pittig hoor, daar gaat het vet niet om. Nee, zeker maar, pittig. Maar um, ja, um, heel veel succes natuurlijk, dames, uh, als je dit mag horen. Ja. En, en laten we hopen dat ze, dat, dat ze uh, heel hoog komen. Ze zitten ik vast met, hoop, hun, met hun laptopje in het vliegtuig naar ons te luisteren. Ja, ik hoop het. We wensen ze heel veel succes, want ze doen het voor War Child. Ja. ja. Zolang je dingen doet voor een organisatie die dat verdient, dan verdien jij ook het is, alles. Uh, het, is, het is een mooie organisatie. En uh, Marco Bussato is daar uh, uh, uh, ambassadeur van. En uh -huh. die doet goed werk die jongen, echt waar. Ja. Ja. Nee, dat is leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Wat graag... ga je doen dit weekend? Uh, ik ga naar basketbal, uiteraard. Ja, oké. Okay. Uh, uh, is uh, Overigens, de, de competitie begint volgens mij dit weekend weer, klopt dat? Ja, voor HFC, ja. HFC moet nog even VV. Maar uh, ik zag uh, bij interessante bij naam, namelijk een wedstrijd op de 23e staan, en dat is dinsdag, competitiewedstrijd tegen het hoofddorp uit mijn hoofd. Nee, dat is de HDK-wedstrijd. Oh, maar er staat CO bij, dat is volgens mij competitie vandaag. Nee, dat is uh, Cup. Want Hoofddorf okay. ho Zondag is een eerste klasse, geloof ik. Oké. Okay. Ja, ja, ja, goed. Ik, ik weet het niet. Ik zag het staan. Ik vond het een beetje raar op dinsdag. Ja, bij deze is het opgelost. Ja, deze is goed. Mooi. Dankjewel, Jood. Okay. Fijne weekend. Hoi, hoi. gaan voor het nieuws van uh, één uur. Inmiddels uh, wordt het steeds drukker in de studio. En, uh, het was al gezellig, maar het wordt nog gezelliger nu toch, uh, mannen? Nou, zeg dat. Ja. Het wordt uh, hartstikke vol. Ja, wat, wat, hier. Even, ja. even voordat jullie van start, Ik wil dat nog even vertellen, want ik was in het weekend. Ja. Op zaterdag was ik uh, in, in Heemstede bij Johan Neeskens. Nou, dat was toch nog een hele belevenis. Ik, ja. uh, ik, uh, hij was in zijn boekhandel om een, uh, om een boek uh, te, uh, te signeren uh, voor de mensen die dat boek kochten. En ik kwam daar heel op tijd binnen. En toen, nou, toen liep er nog een man of vijf, zes in de winkel. En, en binnen een half uur stond het stijf, stijf, stijf, stijf vol. Ongelooflijk. Ja, op ze stonden mensen... tot op de stoep, hè? Ja. ja, ongelooflijk hoeveel mensen daar Maar wat een aardige, uh, sympathieke man is dat. Zeg. Ja, ja. Nou, weet je dat nu pas? Nou ja, ik heb de man nooit ontmoet. Dus ik, uh, ik, je ziet hem op televisie goed voetballen. Maar hoe die verder privé... Uh, zag hé. zag. Hij heeft, een ja, half, ja. hij heeft een half uur met Jos zitten kletsen. Ja, Josh. ja. Jos. Een half uur met jou zitten kletsen. Ja. Ik uh, heb een hele tijd met hem zitten kletsen. Ja. Ja. Dat was echt hartstikke ja. leuk. Ja. Ja. Over voetbal, over uh, ja, YouTube-uitzendingen en dergelijke. Ja. Hij heeft nog overwogen om uh, bij ons afgelopen maandag in de studio te komen, maar uh, dat kon door de omstandigheden helaas toch niet doorgaan. Dat was hartstikke jammer. Anders hadden we een uh, leuk interview gehad. De neus van hm. ja. een vent, hè? Maar hij is nog in Nederland, dus uh, we proberen hem ongetwijfeld te strikken. Nou, op, uh, ga maar gauw bellen uit. dan. Ja. Ja. Martijn Prins is ook binnengekomen van voetbal in Haarlem. Martijn, ik lees er even een berichtje voor. Waar veel leeftijdsgenoten besluiten om op de lauren te gaan rusten. Duikt Monier El Hamdoui vol passie met FC Twente in het moeras van het degradatievoetbal. Wat denk jij? Nou, ik hoop dat hij gewoon weer uh, in ieder geval wil voetballen. Ja. Ik denk als jij naar Suriname of wat dan ook toe gaat. Uh, ja. da daar wil je denk ik niet voetballen. Als je ook kan voetballen daar. Uh, maar ja, weet je, ik, uh, ik vind vind wel echt een talent. Dus ik vind het wel leuk dat hij, uh, uh, dat hij terug is. Ik ben heel benieuwd. Maar over talenten gesproken, ik heb een berichtje over iemand die jij denk ik kent. Vijf jaar geleden moest Tiron Eboeie zijn debuut voor Edo nog maken. Inmiddels ligt er voor hem een vijfjarig contract bij het Portugese Benfica klaar. Ongelooflijk, hè? Ja. Dit is wel echt een jongensboek, hoor. Dit is echt een jongensboek. Ja. Ken je? Nee, persoonlijk ken ik hem niet. Um, we kennen wel mensen die hem uiteindelijk richting het betaalde voetbal gebracht heeft. Ja. Het is een jongen die uh, ja, eigenlijk, um, als je pas op, uh, op 17-jarige leeftijd naar een BVO gaat, dan ben je natuurlijk eigenlijk ben je, ben je heel laat. Ja. Maar hij, uh, hij doet erbij, bij Arode enorm goed. En hij uh, maakte uh, volgens mij 1 juni, in juli vorig jaar, maakte hij zijn buurt voor, voor Nigeria zelfs, tegen Argentinië. Ja. Ja. En dan had hij gewoon uh, Messi uh, in zijn zak zitten. Nou, Angel de Maria heeft hij helemaal uit die wedstrijd gespeeld. Oh, de Maria. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. uh, maar goed, hij, uh, um, ik begrijp dat uh, de dat gesprek tussen Ado en um, Benfica niet heel makkelijk lopen. En dat het er nu meer op begint te lijken dat hij in het einde van het seizoen transfervrij overstapt. Ja, uh, ja goed. Dan is, dan is Ado daarna natuurlijk ook nog, uh, nog knap zuur. Ja, ja zeg dat. Ja. Maup hey, uh, heeft, heeft hem getraind, hè? Ja. ja. Bij DSV, Want hij heeft bij DSV Young Boys en Edo gevoetbald. Uh, ja, nou, nou moet ik wel goed zeggen. Volgens mij, in de tijd uh, dat Maup bij DCV kwam, ja. uh, toen zat hij volgens mij al bij Edo. Okay. Uh, en van Edo is hij richting Adana gegaan. Ja, ja. Maar wat knap, hè? Ja, heel gaaf. Iets om over een boek over te schrijven. Zeker hè? weten, zeker weten. Fantastisch. Nou heb ik uh, nog een vraag aan jou, want Roddy de Boer, de zoon van ook een bekende keeper trouwens, die uh, staat overal op verlanglijstjes. En die heeft wat punten gehaald voor... Uh... Ja, dat wou ik zeggen. Ben, ben je er verrast door? Nee, toch? Nee. Maar de punten die hij gehaald heeft, laat hij die, die alsjeblieft in de tweede helft ook halen. Ja, nou nee, ja, goed. Um, wat, ik, wat ik begrepen heb, um, heeft Ado wel een soort van uh, spijt. Want hij komt bij Ado daarna vandaan. Ja, ja. um, dat ze hem hebben laten gaan. Ja, goed. Uh, dat, ik denk dat het op dit moment misschien wel de beste keeper in de hele Jupiter League is. Nou, ik denk nog wel misschien ook die, die, de divisie daarboven. Wat een keeper is um, dat. Dat ja, is een nog reactievermogen geen. reactievermogen, man. Ja, één op één is hij ijzersterk, oh. maar ook als lijnkeeper. Ja. Um, hij. De, de, de interesse, wat ik begrijp, is nog niet concreet. Maar, maar hij, oh, staat op, zemten, hè? hij staat op heel veel lijsten. Ja, maar zijn is wel heel. Uh, nee, dat geloof ik wel. Dat, dat, uh, ik hoop dat hij blijft tot Ik de zomer. hoop ook dat hij blijft, hoor. Maar dan is hij wel transfervrij weg. Ja. En dat is wel weer een ding. Ja, nou me. ja, goed. Dat niet, daar doe je niks aan. Hé, <laughs> hey, en dan uh, Joachim Banni. Joachim Banni. Balmi. Oh ja. ja. Ja, die jongen van Nies. Ja. Ja, ja, sorry. OGC Nies, 20 jaar. En ze doen er alles aan om hem te krijgen. Ja, hij heeft, wat ik begreep wel, zijn debuut gemaakt met de eerste, toch? Van Nies ook. Ja, zeker. Nou, wat ik me ja. dan wel meteen afvraag, hoe kom je bij Telstar terecht? Of in ieder geval, wat, wat wil je bij Telstar? Als jij bij Nies, dat is op dit moment volgens mij de nummer 4 of 5 in Frankrijk. Ja, zei, ja, maar goed, als die er niet speelt. Dan kan hij beter hier bij Telstra spelen. En hopen dat er een Nederlandse club hem behaalt. Ja, dit, dit is denk ik weer zo'n speler uit de hoge hoed van uh, Ronnie van S. Ja. Um, en ja. weet je wat gek is? Die jongens die, waar ze ook vandaan komen. Behalve dan uh, Rodriguez. Maar als die onder Mike Snoei komen te trainen. Dan hebben ze allemaal ontzettend veel plezier. Ja, daar begint natuurlijk wel bij. Hè? Ja. Bij plezier. Uh, overigens over uh, Rodriguez gesproken. Die is op dit moment uh, op stage bij, uh, bij Murcia in, in Spanje. En het ziet er wel naar uit dat hij, uh, dat hij daar uh, naartoe gaat. Uh, goed, Mike snoeien was een maand geleden was, was heel, heel duidelijk. Hij heeft spelers die niet willen voetballen in dit elftal. Ja. Die, die hoeven ook niet terug te komen. Nee, precies. Dus, uh, daar wordt afscheid van genomen. Hey, het wordt spannend. Want uh, bovenin blijven ze verliezen. <laughs> en Telstar blijft winnen. Ja, vorige week, uh, ondanks het 0-0 gelijkspel in Maastricht. Puntje uitgelopen op de nummer 5. Puntje ingelopen op de nummer 3. Ja, ik heb er zin in. <laughs> ja, kom maar door. Ja, je gaat vanavond weer, hè? Uh, als uh, mijn fysieke gesteldheid het toelaat... dan wil ik vanavond wel even naar Telstar toe. Ja, en tegen wie spelen ze? Ik ga Eindhoven. Ja, oh, Eindhoven. Je hebt in ieder geval wel het voorwoord uh, weer geschreven. Ja. Is dat uh, haalbaar, Eindhoven? Uh, nou, uh, ja, wij schrijven altijd een, een, een voorbeschouwing... Uh, yeah. aan de hand van statistieken... Uh -huh. voor in het uh, programmaboekje van Telstar. Uh, Eindhoven is echt een soort van angstgegner. Ja, de laatste drie seizoenen is ze niet gewonnen... Werd er zelfs verloren met 0-4 en 1-5. Ja, ja. Um, de, de, de seizoensopening dit jaar was in Eindhoven. Mm. Het is geen makkelijke tegenstander. Het voetbal ligt Telst er gewoon niet. Nee, oké. Okay, maar goed, uh, na zoveel jaar... Uh, je weet dat dat zich op een gegeven moment omkeert. Hij komt dichterbij. Ja, precies. We hebben al eerder gezegd dat uh, Sportpark Schoneberg... Hè, of het rauwbank Eijmondstadion hoe je het ook wil noemen... <laughs> is uh, dit jaar bijna een, een onneembare uh, vesting... Ja. Laten we hopen dat het vanavond ook geval is. Ja, heb jij op Zeszellig. Facebook uh, de, foto, de nieuwe foto gezien van het stadion? Het onderste gedeelte van de tribune is gewoon op het bovenste gedeelte gezet. Het ziet er nou, uit. Heb je, uh, er zijn van de week een raadsvergadering geweest in de gemeente Velzen. Uh -huh. En daar staat gewoon in um, de. Uh, hoe stond er nou ook weer? Uh, de de. de uh, onmisbare promotie of iets dergelijks. Zoiets stond erin. Ja, dus de gemeente Velsen die gaat er al vanuit. <laughs> maar ja, de, de gemeente is niet de enige. Want Pieter de Waard zegt ijskoud. We staan volgend jaar in de eredivisie. Ja, en, en, je dat, kent, de, jij, en ja, dat is de directeur. Jij kent Pieter de Waard zelf ook natuurlijk, hè? Ja, maar een prachtige man. Joh. Ja, het is, het is, ik vind het sowieso mooi dat het gewoon uitgesproken wordt. En ja. uh, laten, we, laten we die dromen ja, zo mooi De ambitie is er, dat plek is plek. mooi natuurlijk. We horen de muziekmannen, dus we gaan eventjes pauzeren. Het eerste uur uh, zit erop. Zo is het, en uh, tot zometeen.